de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord wat u opgetekend kunt vinden in het evangelie van Lucas, het negende hoofdstuk van het twaalfde vers tot het zevenentwintigste. Maar lezen we vooraf de heilige wetten, heren, die opgetekend vinden in Exodus 20. God sprak al deze woorden... Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult uw gesneden beeld nog een gelijkenis maken. Van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid der die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden der die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods, Gods niet eidelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eidelijk gebruikt. Vierde gebod, gedenk de dag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee. En al wat daarin is, en hij rustte de zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbadag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod gij zult niet echt breken. Het gebod gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Lucas 9, vanaf het twaalfde vers. En de dag begon te dalen, en de twaalven tot hem komende zeiden tot hem laten scharen van u, opdat zij heen gaan in de omliggende vlekken, en in de dorpen herberg nemen mogen en spijzen vinden, want wij zijn hier in een woeste plaats. Maar hij zeide tot hen, geef gij hun te eten, en zij zeiden, wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen, tenzij dan dat wij heen gaan en spijzen kopen voor al dit volk. Want er waren omtrent vijfduizend mannen, doch hij zeide tot zijn discipelen doet hen nederzitten bij zaten elk van vijftig. En zij deden al zo en deden hen allen nederzitten. En hij de vijf broden en de twee vissen genomen, hebbende ze op naar de hemel en zegende die en brak ze, en gaf ze die discipelen en de schaar, om de scharen voor te leggen. En zij aten en werden allen verzadigd. En er werd opgenomen hetgeen hun van de brokken overgeschoten was. Twaalf korven. En het geschiedde, <coughs> als hij alleen was, biddende dat de discipelen met hem waren. En hij vraagde hen: zeggende, wie zijn de scharen dat ik ben? En zij ze antwoordden en zeiden Johannes den Doper en anderen Elia... en anderen dat enig profeet van de ouden opgestaan is. En hij zeide tot hen maar, Gij lieden, wie zegt Gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide, De Christus gods. En hij gebood hen scherpelijk en beval dat zij dat niemand zeggen zouden... zeggende, De zoon des mensen moet veel lijden... En verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. <coughs> Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijn wil, die zal het behouden. Want wat baat het de mens die de hele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade zijn zelfs lijden. Want zo wie zijn mens en mijn woorden zal geschaamd hebben, dien zal de zoon des mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des vaders, met de heilige engelen, en ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen henen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk God zullen gezien hebben. Tot zover. Laten we trachten om het aangezicht des scheren te zoeken? Aanbiddenswaardig, trouwhoudend en volzalig God in de hemel. Bij de toenadering tot uw heilige troon. Vervul onze ziel met kinderlijke vrees. Met de Heer en diep ontzag. Maar ook met oprecht geloofsvertrouwen. Die tot u komt moet geloven dat gij zijt. Zoals gij uzelf in uw woord geopenbaard hebt. En een beloner daargenen die U zoeken. Dat vertrouwen des geloofs, dat Gij eist, dat hebben we niet. Hoe zullen we dan tot U kunnen naderen? We zijn al veroordeeld bij het eerste regel van het eerste versje wat we gezongen hebben. Mijn hart heeft Heer gevoeld in alle hoeken Uw woord, terwijl ik mij inwendig al dus leer benaarstig u om mijn aanzicht te zoeken. Gij ziet, Heer, dat ik gezocht heb en geëerd. Zouden we het na kunnen zeggen? Alle hoeken van ons hart verlangen naar u, zien naar u uit, begerensten op uw woord en goddelijke getuigenis, vertrouwen u, zijn met u vervuld. We zouden ons weg moeten schamen voor dat heilige aangezicht Gods. Zijn niet met u vervuld. Zijn met onszelf vervuld. En met alle dingen rondom onszelf. En met de dingen die van de wereld zijn. Of met de dingen die van godsdienst zijn. Het doet alles niets ter zake. Het is buiten u. En het is tegen u. En daarom worden we ons te schamen voor uw aangezicht. Maar... Als we nu op onszelf zouden blijven zien, dan zouden we nooit tot u kunnen naderen. Maar nu mocht het ons ook gegeven worden, wat David kon getuigen. Gij zijt toch mijn helper, trouw en oprecht. Verlaat mij niet, God, mijn heiland alleen. Dat we onszelf mochten verlogen, dat we van onszelf mogen afzien en dat we op u mogen zien. En dan zijt gij machtig om uit stenen kinderen je Abrahams te verwekken. Als we nu met een stenen hart hier gekomen zijn. Als we nu een goddeloze boel omdragen in onze ziel. Dan kunnen we toch bij u terecht... Als we onszelf mogen veroordelen en als we met het pak van schuld en zonde mogen komen aan de voeten van de zonen Gods of aan de voeten van het kruis. En dat we mogen opzien naar u, aanbiddelijke zoon van God. Eén opslag van onze ogen op een gelovige wijze op u. En alles valt van onze schouders af en al het pakken van schuld en schuld en zonde rusten niet meer op ons, maar dan rusten ze op u, op uw sterke schouders, op de schouders van de zoon van God. O, betere plaats is er niet voor onze ziel en voor ons lichaam... ...en voor onze schuld en voor onze schande en onze zonde. Gij zijt de grote lastdrager. Dan hebben wij de last niet meer te dragen dan draagt gij ons en onze lasten. Gij draagt aan ons en onze pakken. Gij draagt aan ons en onze kruisen. O, gezegend voorrecht, Heer Jezus. Wil u zo nederbuigend goed zijn aan zulke ellendelingen als dat wij zijn? Grote Zoon van God, u krijgt de eer wij de schande, u krijgt de kroon... en dat wij maar aan uw voeten mogen komen... en mogen uitroepen met de kerk... eeuwig bloeit de glorie kroon... op het hoofd van Davids grote zoon... zalige vernedering onder u... niet in woorden, maar in de praktijk der ziel... u mocht het willen schenken en werken... onder de kracht van de Heilige Geest... voor het eerst of bij vernieuwing... Oh, als een kruis dragen in ons leven... en ieder heeft zijn eigen pak te dragen... Dan is ons hart en onze natuur daar niet toe genegen. We zijn dan net als het jonge vee wat voor het eerst in de wijn mag lopen. We willen geen juk dragen. Maar gij hebt gezegd: het is goed voor een man dat een het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgt stil omdat de Heer het heeft opgelegd. En hij steekt zijn mond in het stof. En hij zegt: misschien is er verwachting. Oh, een misschien op u gelegd, en een misschien op u, van u verwacht, dat is een zekerheid. Want in uw beloften ligt er een zekerheid. In ons eigen gemoed en ziel kan er wel een misschien liggen. Een enige stille hoop, enige stille verwachting. Maar van uw kant ligt er een zekerheid in. Dat mocht u dan genadig willen schenken omdat we zo een kruis- en jukdragers mogen worden achter u en onder u, wat geen vrucht van eigen akker is. Maar al wat ons ontbreekt, wilt gij nog schenken, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig hebt gij getuigd. Uw woord, daar kunnen we op rekenen. We kunnen op onszelf niet rekenen. Maar op uw woord en uw goddelijke getuigenis... ...wat eeuwig zeker is. En dat mocht u dan genadig willen schenken en werken in deze morgen... ...dan zou het geen vergeefse preek zijn. Anders is het vergeefs. Als uw geest gemist wordt, dan is het allemaal vormendienst. En dan is het koud en is het leeg. Maar de geest is het die levend maakt, die warmte geeft... ...die er inhoud aan geeft... O Geest des levens, wel afdalen uit de hoogte in de laagte, in de diepte, in de vernedering. O fontein, dat leven vol der levendige wateren bron wel van de Libanon dat uwe wateren mogen vloeien de wateren van de heilige geest vloeien niet naar boven, maar vloeien naar beneden, naar de diepte naar de laagte, breng er ons werk het in ons, werk het in ons uit en door, dat het in de vrucht mag geopenbaard worden, en in de praktijk van het leven gezien mag worden, die genade mocht u dan nog genadig willen schenken en willen verlenen, en zodra Zag welkom er aan u op, ieder in zijn eigen persoonlijke omstandigheden. U mocht de geest als heren willen schenken bij de aanvang, de overtuiging der ziel, de vernedering des harten, de droefheid naar u, de hartelijke keuze om u te dienen. En het innerlijke verlangen om met u verzoemd te mogen worden. Dat het goed mag komen tussen u en tussen de ziel. Dat onze zonden, dat we ze maar recht mogen gevoelen... ...naar die trap en maten, dat u weet dat nodig is. Dat we mogen komen aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is hetgeen wat gij in uw woord ons aanwijst en aanprijst en toe aanlokt. Oh, dat ons hart dan ingewonnen en overwonnen mogen worden... En is het in ons leven gebeurd dat die keuze gevallen is en ook ontdekking van schuld en zonde en de weg aangewijzen in de verzoening in de enige borg en zaligmaker? Of dat gij uzelf hebt geopenbaard als de enige weg tot een vader? Dan mocht het u behagen nog wat dieper in te leiden in die heilgeheimen en verborgenheden om op te mogen wassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus om tot den vader te mogen komen in de zoon en door de openbaring gebracht te mogen worden in de verzoende staat en met de zekerheid als geloofs daarin te mogen delen en die witte keursteen te mogen ontvangen uit de hand des vaders waarop een nieuwe naam geschreven is die niemand kent dan die hem ontvangt. De belofte kan er liggen de toezegging kan in het hart gevonden worden maar nu de vervulling ervan geef die werkzaamheid als geloofs om dezelfde te mogen verkrijgen. Zo dragen we dan elkaar aan u op, ook in onze uitwendige noden. Het tegenheden kruis verdriet, in weduwschap, wedunaren, rouwdragenden, rouwklagenden en ieder in het zijne. U mocht willen sterken en ondersteunen naar wegstaat en toestand. Degenen die niet mee kunnen ophangen, maar aan huis gebonden zijn. <tie> In de ouderdom, och wil u versterken en ondersteunen. Ook die oude mensen die ook de zorg nog dragen over hun zoon. U mocht ze weer bekrachtigen en versterken, opdat ze onder de oude dag dat het nog licht mogen worden en dat ze voor en toebereid mogen worden voor de grote eeuwigheid. Ook anderen die aan huis gebonden zijn, ook die moeder die in blijde verwachting verkeert. En ook andere moeders onder ons, u mocht ze willen geven in hun verwachting. Enerzijds een tegenopzien, anderzijds een naar uitzien. U mocht ze willen geven dat de uren komen dat ze uit en door geholpen mogen worden zo draag we aan u op en niet erin zijn omstandigheden naar de grootheid en de rijkdom in uw genade en barmhartigheid gedenkende al uw knechten die geroepen worden voor te gaan in welk kerkverband dat ze ook verkeren, als ze zichzelf niet kunnen helpen o Heer wil u helpen wil u sterken, wil u ondersteunen en dat de waarheid gezegend mogen worden en dat het een middel in uw hand mag zijn om Sion op te bouwen, dat Sion een vruchtbare baarmoeder mogen krijgen, om zonen en dochteren voort te brengen, en dat die oude belofte nog eens vervuld mag worden, dat ze al te samen tweelingen voortbrengen, en geen onder de is jongeloos, en dat Sion gebouwd werd met uw handkrachtig, uit alle spraken gij de zijnen zal roepen, dan werd gezegd van deze al, dat ze in Zion alzaam zijn woonachtig, die belofte mocht u willen vervullen, u zult die ook vervullen op uw bestemde tijd en wijze. Al is dat het met uw kerk door het afgesneden houdt, door het onmogelijke, door de afbruik, door de diepten, door het verval. De koning leeft en de belofte liggen er en de onvervulde profetie is geharandeerd in het bloed van de Zoon van God. En ligt verankerd in de onverbrekelijke verbondstrouw en ligt vast in onverbrekelijke verbondsliefde. O, dat we leidzaamheid mogen ontvangen, om de uitgestelde hoop te mogen dragen en uw komst te mogen verwachten. Die genade smeken we van u in de verzoening van onze schuld, met de beden van de bruidskerk van de oude dag. Kom, Heer Jezus, ja, kom hastelijk, ja, kom, Heer Jezus. Amen. We zingen van psalm 33, het zesde en het tiende vers. Maar de voorzichtigheid des heren doet zijn voornemen vastbestaan. Dat hij eens besluit zijn er ere zal zonder hindering voortgaan. Welzalig moet wezen het volk dat God met deze houdt voor zijn heer. Welzalig alvoren zijn ze die verkoren. Zijn tot Godes eer en wat er verder volgt, 6 en 10 van psalm 33. Ja. worden voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk Lucas 9, 23ste vers, het tweede gedeelte, waar Gods woord al dus luidt. Zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Mijn geliefden, we willen in de vreze des Heeren, de eerste les van een waar christen te betrachten, onderzoeken. Namelijk, zichzelf te verloochenen, zijn kruis op te nemen en Christus na te volgen. Ik hoop wel dat u oplettend en aandachtig wilt zijn. O dierbaarste Heer Jezus, wie zouden we toch liever willen volgen dan u alleen? Want gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Amen. Wat is de eerste les die kleine kinderen op school moeten leren? ABC. De eerste les die Gods vrome kinderen moeten leren is ook het ABC. Wat betekent de eerste letter? A. Dat is alles wat werelds en zondig is, zowel als zichzelf, te verlogen. Dat is de letter A, alles verlogen. B, de tweede letter. Wat betekent de tweede letter? In de geestelijke zin. B is beurt uw kruis op. Wat is de derde letter? C, wat wil C zeggen? Gij kunt het wel denken. C is, Christus navolgen. Ik merk u heden aan, die dit hoort, als aandachtige toehoorders. en het zij gij kinderen God zijt of niet, ik kan u geen nodiger en nuttiger les voordragen dan dit A, B, C des geloofs. Onze tekst behelst dit ABC. Drie delen. Ten eerste de zelfverlogening. Het tweede punt zijn kruis dagelijks opnemen. Of opbeuren. Het derde hoofdpunt Christus volgen. Wat wil dat zeggen volgens het eerste punt zichzelf verloochenen? Door deze verlogening moeten we niet opvatten dat we onze goederen en onze eer zullen wegwerpen of ons lichaam en ons leven moedwillig in gevaar stellen. Want geld dan goed in het water te werpen, gelijk een zeker wijsgeer deed, zou zoveel zijn als Gods goede gaven te verachten en alle aardse eer en gunst te versmaden. Of met een zeker kluizenaar in de wildernis gaan wonen, of zich in een klooster opsluiten, en zo de he hele wereld te vermijden, dat is niet goed. Dat is niet anders als een talent begraven. Terwijl de Heer zeker niet bewonen heeft. Dit zelfverlogening, dat wil ook niet zeggen dat men leugentaal moet voeren, en zeggen dat men niet is, wat men in zijn hart wel is, of van zichzelf denkt. Want dat alles, dat zijn ondeugden, dat is oprechtheid, De Heere zegt, dat hij van zulke geveinsdheid een gruwel heeft. Wat is dat dan, zichzelf te verlogenen? Wel, dat is eigenlijk wat de mens van God af kan leiden. Dat is alles wat de mens van God kan afleiden dat gering achten. Ja, eigenlijk aan één zijde zetten. En Godsheer en het welzijn van onze ziel zoeken. Christus en zijn evangelie dus de voorrang geven. En in deze geloofsweg volharden tot het einde toe. En daarbij zijn verstand en zijn wijsheid niets achten. En daarop geen zins te vertrouwen, noch zijn eigen wil vlees en bloed niet gehoorzamen en zijn zondige driften en genegenheden van dat argliste en bedriegelijke hart geen plaats en uitwerking geven. Ja, zijn eigen liefde en zijn nut en vermaak en ook als de nood het vereist zelfs zijn eigen leven geringachten. opdat God gehoorzaam mogen worden en de Heere alles in ons allen zijn. Ligt dat van natuur in ons hart? Oh nee, een mens beeldt zich van nature heel wat in. En hij wil zijn eigen wil. En zijn verstand en zijn wijsheid wil hij volgen. De mens wil graag en altijd de meester spelen. Hij wil graag anderen berispen en zichzelf verschonen. Hij wil graag alles naar zijn eigen zin en wil uitleggen en alles wat iets meer is. Zo'n wijsheid, ja zulke godsdienstige wijsheid, dat kan de mens wel behagen. En juist dat moet de mens nu verlogen. In geloofszaken moet hij zijn eigen verstand gevangen leiden onder de gehoorzaamheid van Christus. Maar ach, de mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem als een dwaasheid. Hij kan ze maar niet verstaan. Daarom vermaand Paulus zo ernstig, zijt niet wijs bij uzelf. Tans wil ik enkele punten aantonen waarin de mens dus zichzelf moet verlogenen, gelijk ik reeds een opzomming hiervan u gegeven heb, maar van ieder iets in het bijzonder. Ten eerste zeiden we dan, de christen behoort zijn eigen wil te verlogenen. Wat is onze wil na de zondeval? Die is zo bedorven gericht op het hartje. We zoeken altijd geluk. We zoeken rijkdom. We zoeken eer. We zoeken voorspoed. Een mens begeert wat zondig is. En wat tegen Gods wil strijdt. Nu in zulke gevallen moet de wil zichzelf verloochenen Om Gods heilige wil. Zonder enig tegenspreken. Zich te onderwerpen. En net als jullie zeggen. Hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen. Ja, zoals Christus sprak, de geschiedenis. Verder, ten tweede, een christen moet zijn eigen ogenmens be bemint van zichzelf, van nature zichzelf. En hij bemint zichzelf krachtig en hij wil doorgaan zijn eigen gebreken niet zien, nog minder herkennen. Dit is de grondoorzaak van alle ondeugden. Wanneer iemand zichzelf, man, vrouw, vader, moeder, zoon of dochter, meer bemint dan God, is hij met de ziekte van eigen liefde bezet. Nu, dat is juist hetgeen waartoe de Heer roept dat een christen zich aan moet verlogenen. Aan de ziekte van eigen zin en eigen liefde. Want van nature maakt de mens zichzelf tot een afgod. En daarom zegt Christus, wie vader, moeder, zoon of dochter liever heeft aan mij, is mijns niet waardig. Deze eigenliefde werd door Abraham verlogen toen hij op Gods bevel uit zijn vaderland aan zijn maagschap ging. En toen hij zijn enige zoon wilde offeren. Door deze eigen liefde was er een zekere moeder die zeven martelaren voorbracht. En die allen een dood stierven. En alsof ze geen moederhart had toen ze haar zoon in de grootste foltering aansprak. En bemoedigend toesprak om gewild voor de naam van Christus alles te verliezen. was dat een hoogste mate van verlogening van eigen liefde. In de derde plaats moet een christen zijn eigen eer verlogen. O, oh, dat is zo zwaar voor een mens die veel van zichzelf en van zijn eer houdt. Deze ijdele eer moet een mens verzaken. En als Jacob zeggen, ik ben geringer dan al deze weldaden en al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam, zij eer, getuigde David. Verder moet een christen zijn eigen lusten verlogenen. Een mens uit en van zichzelf geeft zulke sterke genegenheid tot de wereld. Johannes zegt, de begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid als vleesjes en de grootheid als levens. Al deze lusten moet een christen laten varen. Want zo iemand de wereld lief heeft en hetgeen wat in de wereld is, dan is de liefde des vaders niet in hem. Een christen behoort veel eer zijn vreugde alleen in God te zoeken. Dat hij de lust en de begeerte van zijn ziel is. En in de vijfde plaats moet een christen zijn eigen nut en voordeel verlogenen. Een mens is van zichzelf met eigen baten bezet. Ieder zoekt zijn eigen belang en zoekt zijn eigen voordeel. En dit moet juist verlogend worden, opdat we de ere God zoeken en het beste van onze naasten. Daartoe vermaandt Paulus niemand zoeken wat zijn zelfs is, maar een iederlijk zoeken wat als anderen is. Een mens mag wel zijn eigen nut en zijn eigen voordeel betrachten. Maar wanneer het op zo'n wijze geschiet dat God zeer daardoor gekrankt en een ondergang bevorderd wordt, dan is het zondig. In de zesde plaats moet een christen zijn zondige vertrouwen verlogenen. Wanneer een mens maar iets kan vinden in de nood om op te leunen of te steunen, Aanstonds verlaat hij er zich op. Aanstonds vertrouwt hij weer te veel op iets buiten de heren of iets van andere mensen. Of op zijn eigen bekwaamheid of krachten of macht en vermogen. Ieder mens heeft ook zijn verschillende zaken waar hij zich op verlaat en waar hij op steunt. De een op de gunst van mensen, de ander op de rijkdom van mensen, of ten derde op een schoonheid van mensen. Juist al dit vertrouwen moeten we verloochenen. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. O, dat we toch ons vertrouwen stellen op de almacht en op de goddelijke wijsheid, op zijn liefde, op zijn trouw en op zijn genade en op zijn waarheid en op zijn barmhartigheid, op zijn hulp en bescherming, zouden wij beschaamd worden? Daarom tenslotte, een christen moet zijn tijdelijke welvaart, ja als de Heer hem ertoe roept, zijn leven verlogenen. Het is waar dat de mens van nature zijn welvaart en zijn leven lief heeft. En die beide zijn ook wettig en behoorlijk indien het naar de schrift mag geschieden. Dan is het geen zins verboden. Het kleinste wormtje kruipt in elkaar als men zijn leven nemen wil. Veel meer dan een mens. Maar in een tijd van vervolging, omdat hij evangeliums wil, dan zou hij zijn eigen leven moeten verloochenen, al zou hij het moeten verliezen om de waarheid wil. Nu allen die dan de ware discipelen en navolgers van Jezus Christus genoemd willen worden, moeten al zo zichzelf aan Hem opofferen en overgeven. Een graankorreltje in de aarde geworpen kan niet opkomen tenzij dat het eerst sterft. Zo ook de christen, hij kan geen goede vruchten voortbrengen, zo hij niet gestorven is aan zichzelf en de wereld. Maar, wie A zegt, moet ook B zeggen, is ons bekende spreekwoord. En dat gaat ook in de geestelijke zaken. Geliefden, we hebben nu in onze tekst het ware alfabet van een goed christen vertoond. Maar nu hebben we alleen nog maar de eerste letter, de A, geleerd. A van alles verlogenen. Nu gaan we verder. Er moet meer geleerd worden op de school van Jezus Christus. We komen bij de letter B. B wil zeggen, beurt uw kruis op. Of gelijk een tekst zegt, het is een kruis op te nemen en de Heer te volgen. Het kruis... ...op te beuren. Onder alle wonderen waardoor de waarheid van de christelijke godsdienst bevestigd is... ...is niet de minste dat Jezus de aanvanger van ons geloof is... ...en ook de volleindiger. Men verwondert zich wel eens dat het Mohammedaans geloof... ...dat zoveel tastbare leugens is... ...zoveel koninkrijken en landen heeft kunnen innemen... En zoveel duizenden zielen heeft verleid, dat nogthans het gezonde vernuft in dat leugenboek de Koran niets goddelijks kan vinden. Maar wanneer men eens overweegt dat Mohammed in de ene hand een gouden beker houdt, waaruit hij zijn aanhang niet anders als onzuiverheden toereikt, en, door vergunning, en daardoor ook mede vergunning geeft van allerlei welusten. En in de andere hand een sabel draagt. Waarmee hij twist. En allen die hem willen weerstaan. Angst ons dwingt hem te gehoorzamen. Dan kunnen we daaruit wel de gevolgtrekking maken. Dat het een godsdienst is die ligt onder dwang. Dat is geen zins de manier. Waarop de Heer Jezus Christus zijn discipelen leidt. En leert en bestuurt. De weg naar de hel is niet als met rozen bestrooid voor een wereldshart. Maar een discipel van Christus beheert zulke weg niet. De helse jager lokt met zijn sirene gezang van deze wereld en belooft gouden appelen voor hun voeten en alle mogelijke genot en genot en vermaak op deze wereld. Maar wat zal het einde zijn? Christus doet anders. Christus zegt getrouw en duidelijk, zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op. We hebben hierin onderscheidende dingen aan te merken, namelijk dat er van een kruis gesproken wordt, dat we het moeten opnemen. En wanneer moeten we het doen? Dagelijks zegt onze lieve heiland, onze Heer en Meester spreekt dus van een kruis. Dat moet men niet verkeerd verstaan. Men moet niet denken dat het een houten kruis is, wat Simon van Sirene, de heiland, heeft nagedragen. Ook is de bedoeling niet dat men zich houten of zilveren kruisjes zou laten maken en hangen. Want dan zou men afgoderij begaan. En aan het vervloekte houten. Soms wordt het genoemd vaderlijke kastijding. Mijn zoon acht niet klein de kastijding des scheren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Soms wordt het genoemd verdrukkingen. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in koninkrijk Gods. Soms wordt het genoemd benauwdheden. Gij die mij veel benauwdheden en kwaden hebt doen zien, zult mij wederlevend maken. Soms wordt het genoemd tranenzaad, die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Want ik houde daarvoor dat het lijden des tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Dus het kruis der gelovigen wordt met velerlei namen uitgedrukt. En men zou eerder het zand aan de zee en de sterren aan de hemel kunnen tellen dan al de soorten kruisen, verdrukkingen, benauwdheden die een sterveling hier op aarde onderhevig is. En gelijk nu de sterren door sommigen die hun namen hebben. Zo kan men ook het overgroot getal van al de soorten kruisen wel bepaalde namen geven en afdelingen als het ware indelen. We spreken dan van algemene kruisen en van geestelijke kruisen. In het algemeen zouden we kunnen zeggen: dan zijn er veel kruisen die ieder mens overkomt. Er zijn verborgen kruisen en er zijn openbare kruisen. Er zijn eerlijke kruisen, maar ook kruisen die door de schande der zonde veroorzaakt worden. Er zijn algemene kruisen die meer aan al de mensen onderhevig is, maar er zijn ook bijzondere en particuliere kruisen. Maar er zijn ook vervolgens geestelijke kruisen die, die behoren bij het volk Gods. Deze zijn ook weer verscheiden. Aanvechtingen van ongeloof en van de duivel, benauwdheid in de ziel, bezwaring van het geweten zwaarmoedigheid, schandelijk aan God gedachten gekweld te worden, zwakheid van het geloof, gebrek aan goddelijke troost, vruchteloos gebed, vruchteloos luisteren naar gepredikte woorden, zware verzoekingen van de Satan en inwendige helse kwellingen. Verleiding en verlokking van de wereld en ons eigen vlees wat trekt en dwingt tot de zonde. Wat het uitwendige en lichamelijk kruis aangaat, dat is haast ontelbaar. Wie kan die alle noemen? Wie kan alle ziekten en gebreken optellen die het lichaam onderworpen is? Hoe menigerlei is ook armoede en verachting en onderdrukking, en ongerechtigheid, en geweld, en lasteringen, en smaad, en verlating, en ontrouw, en ongehoorzaamheid, en schade die we moeten leiden. Verlies van goederen, door dieven, binnenshuis of buitenshuis, door vuur, door storm, door water, door oorlog, of andere rampen en ongevallen. <coughs> Er zijn veel kruisen die zijn wel eerlijk voor de wereld en worden door medelijden van andere mensen verzacht wanneer we in ziekte of ander lijden gekweld en bezocht worden. Maar er zijn ook kruisen die zijn schandelijk en die dragen haat met zich mee. Voorbeeld, wanneer God vrezen door kwaad gedrag van enigen uit hun gezelschap bespot worden Soms is er één op, openbaar kruis waar ieder van weet te spreken. Ook een heimelijk dat iemand kan drukken. Er zijn tijden dat het kruis algemeen is en een geheel land betreft. Zoals de oorlog of de hongersnood of de pest of besmettelijke ziekten. Maar er zijn ook kruisen die alleen enig bijzonder particulier persoon treft waaronder men zwaar te lijden heeft. Wij maken ook onderscheid tussen huiskruizen, wanneer een vrouw een kwade man heeft, of een man een kwade vrouw. Wanneer ouders ontaarde kinderen hebben, die hen niet zelfs hartzeer aandoen. Of wanneer er in het huisgezin veel ziekte, schade en dergelijke meer is. Nu van deze soorten van kruis neemt soms op Gods bevel een goed gedeelte intrek ook in de woningen van de vromen. Zodat ze zijn moeten als troostelozen waar alles op aanvalt. Al wat ongeluk en ramp heten mag treft hen. En het ene ergste is, het gebeurt dikwijls dat het ene ongeluk nog niet weg is of het andere komt. Zodat men wel moet zeggen, mijn plagen zijn elke morgen nieuw. Nu verder nauwkeurig onderscheid te gaan maken in alles wat de wereld een kruis noemt en wat Gods volk een kruis noemt, is ondoenbaar. Maar wanneer wij de tegenheden van de wereld ook een kruis willen noemen, zo kunnen wij zeggen dat de straffen, de rechtvaardige volgen van de zonde ook een kruis zijn en het verdient en niet in een geestelijke zin de naam van kruis wanneer we het hebben over het volgen van Christus. Maar op zichzelf genomen is het een straf op de zonde. Zo ook wanneer een misdadiger voor het gericht wordt gebracht en in de ketenen geboeid. Dan spreken wij eigenlijk geen kruis wat hem overkomt. Maar dan spreken we van een straf op zijn boze en zondige daden. Zo hebben de goddelozen vele moeiten en zorgen en angsten en tegenheden en krankheden en schade en wat is meer zijn. Maar dan spreken we eigenlijk van geen kruis, maar we zeggen het zijn de rechtvaardige straffen en de gevolgen van de zonde en de droefheden en de ellenden die God ons zendt of die gij toelaat dat ons overkomt. Maar waar wij onze aandacht in bijzonder aan moeten geven, is dat ons een dierbare heiland spreekt over een bepaald persoon. Hij noemt hem in onze tekst iemand, zo iemand achter mij wil komen, zegt hij, dus zo iemand mijn discipel wil zijn. Hier is niemand van de discipelen uitgesloten, hij spreekt in het enkelvoud, maar bedoelt allen, die achter hem aan willen komen. Allen die zijn discipelen willen zijn. Niemand wordt uitgesloten. Hoge of lage staat. Arm of rijk. Geleerd of ongeleerd. In welke tijd het paad scheeft. Indien iemand Christus wil volgen. Hij moet rekening houden met het kruis van Christus. Men schrijft van de keurvorst Johannes. Frederik van Saxen, dat hij met een geel kruis op de wereld gekomen is. Maar hoe dit ook zij, wij mogen wel zeggen dat er geen uitverkoren kind van God, wedergeboren en al zo op de wereld komt, of hij draagt een kenmerk van een kruis. Toen God, als ik zo menselijk van deze allerhoogste majesteit mag spreken, toen God onze namen in het boek des levens schreef, zette Hij ook bij ieder naam het kruis dat Hij moet dragen. Daarom zegt Paulus, allen die Godzalig willen leven in Christus Jezus, moeten vervolging leiden. Het Joodse boek Jezus Sirach zegt, mijn kind wilt gij een dienaar van God zijn, zo schik u tot aanvechting. Maar onze dierbare heiland noemt het zijn kruis. Hij heeft het met deze naam willen gebruiken en uitdrukken omdat hij zelf als de volleinder van ons geloof ons een voorbeeld heeft gegeven met het kruis dragen. Ik bedoel al zijn lijden waardoor hij ook ons kruis geheiligd heeft. Wij moeten niet eerstelijk denken aan het houten kruis wat hij droeg. Maar het kruis wat hij zijn gehele leven droeg in al zijn lijden, smarten, tegenheden. Nu ieder vrouw mens heeft een kruis. Of nu een keizer of een koning of een vorst of een overheid is, hij heeft een kruis. Het zijn men een gering onderdaan is, ieder heeft een kruis. Sommigen hebben een blinkend kruis, wat anderen van ver kunnen zien. Er zijn gekroonde hoofden op aarde, die evenwel een kruis hebben. Een kruis met doornen samengevlochten. Men ziet hen prachtige en kostelijke waardige klederen aandragen, maar men kan hun hart niet zien. Men kan die duizend zorgen en kwellingen en onrust des harten niet aanschouwen. Predikanten en professoren hebben ook hun kruis wanneer ze getrouw dienst wanneer hun getrouwe diensten met ondankbaarheid worden beloond. Wanneer hun leren en prediken geen wortel schiet in de harten van de toehoorders. Wanneer hun predikant vruchteloos blijft, en dat op al hun leren en bestraffing en vermaning geen verbetering des levens volgt. Ze dragen lange mantels maar ze kunnen zelden hun kruis daaronder verbergen, dat niemand het zou zien. Wij noemen dat een kruis in zijn ambt. Maar alle andere mensen in het bijzonder van welke staat of ouderdom dat ze ook mogen zijn, voornamelijk de getrouwden, allen hebben hun kruis. We noemen het dat kruis des levens. En nu is het voorts merkwaardig dat de Heer Jezus niet zegt, hij draagt zijn kruis. Nee, hij neemt het op. Want ieder die het kruis draagt, is god juist nog niet lief en aangenaam. Nee, maar als de Heer Jezus zegt, hij neemt het op, bedoelt hij dat hij het gewillig opneemt en gewillig draagt. Velen dragen hun kruis. Maar hoe dragen ze het? Wat een morren, wat een klagen, wat een ongeduld. Zulke kruisdragers heeft God niet lief. Maar anderen nemen het op met standvastigheid en dragen het met leidzaamheid en gelatenheid en onderworpenheid. Maar zulke kruisdragers heeft Allerhoogste een welbehagen. Ten slotte noemt de heiland dan ook de tijd van het kruisdragen en zegt dat men zijn kruis dagelijks moet opnemen. Het kan zijn dat de zaligmaker hier op zulke reizigers het oog heeft die s'avonds hun pak afleggen en de nacht over rusten, maar het morgens weer opnemen en daarmee de ene hoge berg opklimmen en de andere weer afdalen zodat ze eindelijk hun Vaderland weer bereiken en tot rust komen. Zo gaat het ook met de ware christenen. Zodra ze in de wereld komen en door de Heilige doop onder de bloed van Jezus de eet afleggen, moeten ze het kruis opnemen. Kleine kinderen die in de schoten aan de borst van hun moeder liggen en van anderen gedragen worden, die dragen ook reeds een klein kruisje. Waarom kunt u dat weten? Hoor ze eens huilen? Zie eens de tranen? Dat is het gevolg van het kleine kruisje. Beginnen ze te lopen, hun kruisje gaat hen na van het ene jaar tot het andere. En wanneer ze de scherpe roede en de kastijding van hun ouders al ontgroeid zijn, nogthans, de kruisroede van God ontgroeit men niet. En men ziet in de jongelingen, en men ziet het onder de jonge dochters dat ze ook een kruis hebben. En is men deze leeftijd ontgroeid en tot de huwbare leeftijd gekomen, zou het kruis niet meegroeien met hen. Treden ze in het huwelijk. Dan verdubbelt hun vreugde in deze wereld, ach, mijn geliefden dan verdubbelt menigmaal hun kruis en het volgt hen alle dagen van hun leven achterna. Leggen ze zich te slapen, ze halen adem onder hun kruis. Zo ras de morgen niet gekomen is, ze trekken hun klederen weer aan en ze trekken gelijk ook hun kruis erbij aan. Genieten ze soms het aangename schijnsel van de vreugde zon voor een enkele dag. Het is net als het veranderlijke aprilweer. In het midden van de heldere lucht zien ze alweer een storm opsteken of de buien tegemoet komen. Zo volgt dikwijls in mensenleven. Het ene kruis het andere, totdat ze daarmee in het graf dalen. Drie zaken behoren tot de plicht van een braaf soldaat in de oorlog. Hij moet zijn gemak laten varen. Hij moet de lasten en de verdrietigheden van het dit leven opnemen. En hij moet zijn hebben volgen. Zo moet ook een christen doen. Wil hij een getrouw geestelijke krijgsknecht zijn. Hij moet de wereld aan al de gemakken en vermaken verlogen. Hij moet met een innerlijke geestelijke toegenegenheid het kruis dragen. En al zo Christus navolgen. Wel geliefden, de eerste twee plichten hebben we nu behandeld. Nu volgt de derde letter. C. De C van Christus navolgen. Zo iemand achter mij wil komen. Ik, zegt de heiland. Ik, de grote kruisdrager. Ik ga voor. Wie volgen mij? Denk niet geliefden dat wij Jezus persoonlijk moeten volgen en alle andere goederen achterlaten in deze wereld. Zoals de discipelen Jezus volgden. Ze lieten hun netten achter hun schepen, hun huizen, al het hunne verlieten ze. En getuigen werden ze van zijn leer en zijn wonderen. Want de voeten die eertijds kanaan doorwandelden, die hebben opgehouden de aarde te betreden. Al zo moeten wij Jezus niet volgen. Behalve dit, een lichamelijke navolging zou ook nog niet tot zaligheid helpen, indien we daar alleen bij bleef. Judas <coughs> volgde naar het lichaam Jezus ook en trad in zijn voetstappen en evenwel hij ging verloren. De bedoeling is ook niet dat wij Jezus in zijn volmaakte wijsheid zouden navolgen, want dat is ook onmogelijk. En onze beste wetenschap zal stukwerk blijven, zolang we mensen zijn en op aarde wonen. De bedoeling is ook niet dat we hem volmaakt in zijn lijden kunnen navolgen. Wie zal die drinkbeker kunnen drinken die onze dierbare Emmanuel heeft gedronken en uit moest roepen, Vader indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar de werkelijkheid is dat we onze dierbare Heer en zaligmaker moeten navolgen. In zijn leer, in zijn leven, in zijn wandel, in zijn lijden, in zijn waarheid, in zijn godsvrucht, in zijn geduld en in alle andere christelijke deugden meer. Omdat we waarlijk in de navolging van Jezus Christus mogen wandelen... Gelijk ook een verschenen is van de Romeinse Thomas A. genoemd De Navolging Christus of De Imitatie Christi. Al zo worden wij geroepen Christus na te volgen. Na te volgen in zijn kerkweg. Na te volgen in zijn deugdenweg. Na te volgen in zijn kruisweg. Ik zei de Christus navolgen in zijn kerkweg. Namelijk de reine gezonde leer en het geloof in Jezus Christus beoefenen. God, zijn een hemelse zijn Vader wijst ons op Christus. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal de Heer uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Navolgen moeten we hem in de kerkweg van sacramenten, in het predekant, in de sleutels van het hemelrijk, om de boetvaardigen de zonden te vergeven, de onboetvaardigen ze te laten behouden. Mijn schapen horen mijn stem, en ze volgen mij en mijn woorden. Ik zei, we moeten Christus ook navolgen in het pad der deugd. In een heilige en godzalige wandel. Al zo moeten we dan beproeven wat de goede en behagelijke willen God zij. Want niet een die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan gaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die doet de wil mijns vaders die in de hemel is. Mijn spijze, zei Christus, is dat ik de wil mijns vaders doe. Hierin dan behoren wij hem na te volgen. Na te volgen in dat zachtmoedige Lam Gods, die als hij gescholden werd, niet weder en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die traag tot horen was en geen kwaad met kwaad vergolde, die als een lam was ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn er scheerders. Al zo deed hij zijn mond niet open. Het was om deze reden van de navolging dat de keizer Justinianus zeide. Christus is het doelwit van mijn leven. Dat is gelijk hij geleefd heeft, zo wil ik ook trachten te leven. O, welk een voorbeeld in dit regeringshoofd. Maar tenslotte de weg van Christus die ons voorgesteld wordt om te betrachten is dat we onze heiland en zaligmaker moeten navolgen in het sterven. Hij stierf gewillig, hij stierf verzoend, hij stierf godzalig. In deze drie gestalten daar ziel moeten we ook zoeken afscheid te nemen van dit nietige leven. Dionysius Areopagitis zei die, O Heere Jezus, verleen mij dat, mijn laatste woord hetgeen, dat het laatste woord hetgeen gij aan het kruis gesproken hebt, ook mijn laatste woord in mijn uiterste op mijn sterfbed wezen mag. En dat ik u dan mag nazeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zie hier, mijn aandachtige toehoorders, de kruisweg u voorgesteld en het geestelijke ABC u aangetoond en geleerd. Eer dat u de toepassing lezen, zingen we van Psalm 31, 13 en 15 vers. Laat over mij uw waanschijn lichten, dat mij uw goedigheid bewaar voor tegenheid. Wil mij van uw weg berichten, behoed mij voor oneren, dat bid ik u, o Heere. En wat er verder volgt in het vijftiende vers, hoe groot is dat gij hem wilt geven. Mijn vrienden, wat zijn er toch velen onder de christenen die in deze weg geen zin of begeer te hebben, en die de afgod van eigen liefde volgen. Verlogenen die ook hun eigen eer en eigen zin en wil, die evenals het kruidje roerme niet zijn, hetgeen al zijn bladen samentrekt en voor de hemel zelfs een bloem sluit, als het maar met één vinger wordt aangeraakt. O, hoe gevoelig zijn de mensen over de minste ware of ingebeelde belediging, die hen door anderen wordt aangedaan. Daar men de goede tieren God wel duizendmaal meer beledigt. En aardwormen wijst dan zo geweldig op eigen neer, dat we de geringste smaad niet kunnen of willen dragen, en onze rust zou erdoor verstoord worden. Verlogen diegenen hun eigen lusten die zo in de wereld leven, dat ze hun ogen geen vermaak en hun hart geen vreugde weigeren? O, hoe hard valt het dikwijls zonden en ondeugden te laten... Die men als schootkinderen van zijn jeugd af zo gekoesterd heeft. Een dronkaard wil wel andere ondeugden vermijden. Maar zich dronken drinken niet. Een vloeker wil wel andere zonden uh, laten. Maar vloeken heeft hij zo aangewend. Dat blijft hij doen. Hij wil de mode van de verdorven wereld... De mens wil de mode van de verdorven wereld volgen. Een toornig en een wraakgierig mens wil wel laten wat God misgaat. Maar zijn boze driften te temmen, o, oh, wat valt hem dat zwaar en verdrietig? Een onkuis mens wil liever andere ondeugden nalaten, maar zijn korte zonde, lust en vermaak, zijn onkuis gedachten, zijn woorden en zijn werken. Dat is zo'n diep ingewortelde boom in zijn genegenheid, die is niet uit te roeien. En wilde God velen eens op de toetsteen brengen, of ze rijkdom, eer, wellust en vermaak, ja, hun eigen leven liever als Gods genade zouden willen missen? O hoe velen zouden evenals die jongeling bij Christus treurig weer weggaan. O gelendige christenen, dan zijt ge geen ware discipelen van Jezus. Dan volg je de wereld die u niet kan helpen. gevolgt uw vlees en bloed, hetgeen de wereld niet kan, be hetgeen de hemel niet kan beërven. gevolgt kwade voorbeelden die goede zeden bederven. Of verlogen u zelf. Of zeg liever dat ge geen navolger of beleider van Christus wilt zijn. Wilt ge zijn bevel niet volgen, dan wil hij u niet voor de zijne erkennen. Maar zal u ook eens verlogenen en zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Helaas, hoe weinig ware kruisdragers zijn er die hen kruis Jezus geduldig nadragen. Ik geloof dat mensen die aan de wereld overgegeven zijn, dit al zo weinig verstaan als tekenblinden de voorwerpen kunnen zien. Spreek van kruis zoveel u wilt, ze zullen zeggen, we weten er niet van, ons leven is vol vreugde, laat het kruis dan voor de vrome mensen zijn. Wij willen liever in de wereld leven. Och, wat rampzalige schepselen. De onvernuftige dieren zijn nog gelukkiger dan hem. O, hoezeer zijn ze te beklagen. Daarom, geliefden, beproef uzelf en onderzoek uzelf nauwkeurig of uw kruis het rechte kruis van Christus is. En of gij hem gewillig navolgt. Misschien hebt ge uzelf allerlei nood en zwarigheid op uw nek gehaald. Mogelijk heeft de goede God tot nog toe met zijn kruis niet meer bij u uitgewerkt, als met de weldaden waarmee hij u overladen heeft. Vindt ge dit zo, dat ge met al uw kruis en tegenheden uw wereldse leven behoudt? Ach, beroem u dan niet dat ge navolgers van Christus zijt, maar dat ge ter verdoemenis loopt. Het is een kwaad teken als een mens in zijn voorspoed weinig aan God denkt van wie hij alles heeft, maar zich hoe langer hoe meer in de wereld inwikkelt. En het is een nog veel erger teken, wanneer zorgeloze wereldskinderen bij al hun ellende nog goddeloos blijven. Het was niet te prijzen dat de verloren zoon op kwade wegen ging, maar hij deed wel en loffelijk toen hij nadat hij in nood en armoede geraakt was met berouw en leedwezen wederkeerde. Misschien, mijn waarde christenen, hebt ge ook wel tegen God uzelf bezondigd als het u wel ging. En mogelijk heeft Hij uw kruisen doen toekomen, om u tot een keer te brengen, om u tot berouw te brengen over uw zo vorig en zondig leven. Het kan wel zijn dat Hij u weg daarom met doornen betuint, opdat ge in die vuile stinkpoel van de wereld niet meer zou vallen. Hij maakt u het leven daarom bitter met gal en alsen, opdat ge mocht weten dat hier geen paradijs te vinden is op aarde, maar dat ge voor een ander leven en in een andere eeuw geschapen zijt. Wel aan dan, Zo toch de voordelen te doen met de vermaningen van de Heer Jezus. En vraagt gij, lieve kinderen in ons midden, wat moet ik doen om dit ABC te leren? Och, kinderen, ik wijs u op Jezus, die om uwentwil ook de jaren der jeugd heeft doorlopen en u een voorbeeld van Godzaligheid heeft nagelaten. We lezen: Het kind wies op en nam toe in genade en in wijsheid bij God en de mensen. Och, zoekt ook deze weg, en dat ge ook mocht toenemen, na, als gij toeneemt in jaren. Dat ge ook zo moogt toenemen in Godzaligheid. En dat ge de weg daar zaligheid moogt zoeken. Ga dan maar veel in de tempel. Ga maar veel onder het woord scheren, Waar Jezus onder de leraars ook te vinden was. En dat hij zeide. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? Volg de ijdele wereld niet na. Want die zoekt u naar het verderf te slepen. En als ondeugende guiten u tot kwaad en zonde verlokken, volgt hen dan niet. Maar gedraagt u toch naar het heilzame woord des Heren, naar de vermaning van uw ouders en onderwijzers, en zoekt Jezus lief te hebben. Dan zal het u eeuwig wel gaan. Volwassenen. Volg het voorbeeld van Jezus in zachtmoedigheid en nederigheid. De wereld roept u toe, schuilt, vloek en wreek u zelf. Jezus roept u toe, zegent je ze die u vervloeken, doet wel degenen die u haten, bid voor degenen die u geweld doen. Volg Hem in Gods vrucht. Zijn redenen waren zo nuttig en stichtelijk. De wereld roept u toe. Volg mij, doe de lust van uw ogen en de vermaak van uw hart. Christus roept u toe, keert u van uw slechtigheden en volg mij. Volg mij na en ge zult eeuwig leven. Nu dan ga heen kinderen gods en neemt uw kruis mede en volg Jezus na. Ik zie u wel in Gods huis komen. Ik zie u ook wel met aandacht naar het Woord luisteren. Maar ik weet niet wat er hier of daar nog meer in uw hart verborgen ligt. Maar dat weet ik wel dat een ieder onder u, kinderen des Allerhoogsten, dat een ieder onder u zijn kruis draagt. Ik heb u verschillende soorten kruisen voorgehouden. Ieder zal wel gedacht hebben, ja. Dit is ook mijn deel, of ja, dat is mijn kruis. Ja, dit moet ik dragen. Nu geliefden, ik heb u ook een woord van troost gegeven. Ik heb u een woord van troost gegeven en ik heb erbij gezegd, gij moet niet menen dat gij met een zacht windje altijd kruisdragers kunt zijn en daaronder verkwikt zult worden. Nee, het zal wel eens door de diepte gaan. Maar draagt gij niet het kruis achter Christus? En is uw kruis dragen geen teken dat gij Christus' navolgers zijt? Zoudt je dan uw zorgen niet op hem werpen? Wordt ge gekweld met onrust, met narigheid, met tegenheden? Zoudt ge niet beter doen dat ge uw kruis en uw lasten op hem zult werpen? Misschien zegt ge bergen van ongeluk... Een heuvelen van droefheid overvallen mij. Het zij zo. Gods genade zal nimmer meer van u wijken. Laat toch uw hart niet zo verschrikt worden. Wordt ge benauwd. Wees toch getroost. De hemel zal het rijkelijk belonen. Indien ge maar de vermaning van u en onze beminnelijke Jezus wilt volgen. En uzelf u zelf verlogen, uw kruis opnemen. En moedig en blijmoedig Jezus wilt volgen. Zendt God u van het ene kruis naar het andere steeds nieuwe droefheid toe? Och, zoek toch de wil der scheren onderworpen te zijn? Gij weet toch dat zonder zijn wil geen haar van het hoofd vallen kan? Zeg dan ook: Het is de Heere, hij doet zo het hem behaagt. Raakt geen armoede. Dat ge met Job mogen zeggen: De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Vervalt geen ziekte, zoek het met geduld te verdragen. Zoek daartoe de kracht en geduld en sterkte bij uw Heeren. Dan zult ge kunnen zeggen: Zou ik deze weinige kwade dagen dan niet voor lief nemen, na die mijn Heer het mij toeschikt? Het korte lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te, waarde te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. En als God tenslotte eens door de dood uw leven zal afwijzen, dat ge dan gewillig en verblijd zult mogen opofferen, en dat ge vrolijk zult kunnen getuigen: leven wij, wij leven de Heere. Sterven wij, wij sterven de heren. Het zij dan dat we leven, het zij dat we sterven. Wij zijn des Heeren. Amen. Eindig met dankzijn. Heer u gaf ons aan de morgen van deze dag dat we dat ABC des geloofs mochten beluisteren. U kunt het ons alleen maar leren. Want gij leert als machthebbende. O, grote leermeester in de hemel. Leer ons eens het eerste lettertje. En dan ook het tweede en het derde op uw bestemde tijd. En dat er zo eens een klein beginseltje van dat nieuwe geestelijke leven in onze ziel geschonken mogen worden. En dat we zo in de eerste klas mogen komen van de school van de Heer Jezus. O, dat is zo goed. Dat mocht u genadig willen schenken. En daardoor ook de preek van vanmiddag willen zegenen, ook in het voorgaan helpen, op dat uw naam verheerlijkt werd en uw kerk uitgebreid, en dat we in bevindelijk iets mogen proeven en smaken van hetgeen we beluisterd hebben. In praktijk en in waarheid, God tot eer om uw verbonds wil. Amen. De slotzang is van Psalm 138, het vierde vers. Als ik door angst en tegenspoed ben in klein moed, gij mij verkwikket. Ook tegen mijn de vijand, uw rechterhand, mij hulp beschikt. Gij zult mijn kruis eindigen hier, want goedertier, zijt gij gestadig. Het werk uw handen zult gij volvoeren vrij, o Heer. Genadigd, vierde van 138. Meent gemeente wordt nog bekendgemaakt dat de kerkraad hoopt te vergaderen, zo de Heeren wil. En we leven dinsdag 3 februari om 8 uur. En de preek is van Koenraad Mel, een Duits predikant, leefde van 1666 tot 1733. Eindig nu met de zee. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, en uw troost ons neer. De enige God, U alleen, zij al de eer.